Oh, is, is het anders niet? Uh, oh, geef mij uw mandje maar, dan zal ik een mooie oogst voor u halen. Oh. Ach, voor mij betekent het niet zo'n bos. Ik vertreed me daar dikwijls. Wat ben je toch dapper ja, om? Oh. Ja, durf je dat zomaar, helemaal alleen? Ja. Zou je niet liever iemand bij je hebben? Uh, ja, uh, dat is te zeggen nee. Oh. Uh, bedoel ik... Uh, wat ik bedoel is uh, uh. dat ik best alleen durf gaan. Uh, uh, uh, tot straks, mevrouw. Ja, tot straks...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 Uh, uh, kom eens, jonge vriend. Ik heb hier een heel speciale paddenstoel gevonden die kwil heet. Uh, ik wil weten of die eetbaar is. Hmm. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Oh. Erg betrouwbaar ziet hij er niet uit. Ja, maar, uh... Misschien is hij wel giftig. Oh. Ik heb trouwens nog nooit van een kwil gehoord. Ja, ja maar dat, dat doet er nu niet toe. Ik wil weten... Ik wil weten. We kunnen hem beter laten staan. Zo'n pratende zwam zou me niet echt smaken.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 Wat veel paddenstoelen, Olly. Ja, ja. En zulke mooie. Wat ben je toch knap en handig. Schattig, hoor. Schattig, hoor. Ja. Hoe durf je? Wat, wat misselijk om een na te apen. Ga weg. Nou, je. Neem je paddenstoelen mee. Ik wil je niet meer zien, meneer Bommel. Meneer Bommel? Het was heer Bommel niet die dat riep. Dat heet de paddenstoel die hij begeleidt. Wat moet ja. jij je er niet mee? Met jou wil ik helemaal niets te maken hebben.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 Opbellen? Ik wil opbellen weten. Ja, opbellen is heel gewoon. Men praat in de toeter tegen iemand aan de andere kant van de lijn. En die iemand geeft antwoord. Als het nummer niet in gesprek is, tenminste. Ik bedoel, iedereen heeft het nummer. En dat nummer staat in het telefoonboek. Nou, nee, hier niet doen. Dat boek opeten, dat is gevaarlijk. Wat meent je, Bommel? Uh, hallo, oh, u spreekt met Bommel? U spreekt Brwitzkowski en ik eet mijn eh? boeken niet op. Ik studeerde. Ja, uh, <laughs> nee, ik had het niet tegen u. Ik had het tegen Quil. Huh? Ik bedoel, ik wil inlichtingen hebben over een pratende zwam... Huh? die zojuist mijn telefoonboek heeft opgegeten... zodat ik nu ernstig onthand ben... omdat ik geen nummers meer kan opzoeken. Ja. Olivier b Bommel... Bommelstein 9595. Kwerelijn ah? Xavierius Markies de Kanten, Kleer van Barneveld 2023. 3023. Wammers Waggel, ja. verbinding verbroken. Va Professor Joachim Siegbock 7223. Professor Priele Witzkowski, Stadslaboratorium 4498. De, de charme klinkt ja ganz. Ik kom zo voort.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 Ga aan het grootgut comestibulus 3328. Hokerspee pas, adres onbekend. Kijk, eerst praten die alleen maar na, maar nu. Ik uh, hoor het! Ja. De spraak is hem niet aangeboren, maar ja. de drang naar kennis wel. Deze schwam is een fenomeen, meneer Bommel. Laat mij maar zien in mijn boeklijn. Wat is een fenomeen? Deze schwamm. In een fungus mutation waarvan de wetenschap opzien zal. In een variant op de dna moleculen. Merkt u zich dat aan? Wat is een uh, dna moleculen? Ach, u bent een wetenniet. Ach, waarom worden de grote ontdekkingen... immer door domme kroppen gedaan? Zo wordt de wetenschap verschuttet... ...als wij wetenschappers niet standhouden. De dna moleculen is de moleculen des levens. Noteert u dat, heer die is ook -zure. Genetische code in iedere cel van het lichaam. Paul, oh, ik had het ja niet beter zeggen kunnen. De verflikte schwam heeft zich de kennis... van is boeklijns eigen gemaakt. Oh, maar Quill heeft uw boekje opgegeten. Het zit nu huh? in zijn hoed. Deze, deze schwam kan hier niet blijven. Nee, maar. Hij moet...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 Wat doet de overheid? Politie! Help! Indriggers! Wat is er aan het rondje, mevrouwtje? De zwam, hij, hij, hij zit daar, daar tussen de boeken, agent. Ik, ik voelde direct al dat er iets vreemds aan hem was. En, en nu zit hij, zit hij de aarde over te nemen. Uh, zeg, wat moet dat? No, Bent u uh, bezig uh, de boel hierover te nemen? Uh, oh, nee, agent. Ik probeer, eh. Uh, ja, uh, ik wil, wil niet geloven dat het onmogelijk is om alles te weten. Natuurlijk. Ja. En nu probeer ik, eh, uh, ja, uh, ik wil. Geswam. Uh, ja.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 Is het een grap? Dat is ja geen grap. Ik heb met eigen hm. ogen de zwam aangeschouwd. Oh. Maar ik heb hem nog niet wetenschappelijk onderzocht. Hm. En daarom bereid ik mij hier de proef van Zikkelhaupt voor. Hm. De mogelijkheid van een fungus mutation is groter dan maas mijn lijn. Merkt u zich dat aan? Ja, ja, ja. En de krantenbericht. Ja. Pauw! Dat is ja zeer onwetenschappelijk. Oh. Ik weet niet hoe het in de tijd ingekomen is. Dat ja. heb ik gedaan. Dat heb ik gedaan. Iedereen die goede boeken leest weet dat een inval van buitenaardse wezens mogelijk is. Verschampt u zich niet, meneer Pieps. Dat is ja geen spraak voor een wetenschappelijke.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 Want dit krantenbericht heeft haast helemaal gelijk. Huh? Alleen is Kwil niet buitenaards, maar onderaards. Het gevaar is hetzelfde. We moeten zo vlug mogelijk naar de bibliotheek, heer Olly. Ja, maar, maar daar kom ik net vandaan. Het gebouw is gesloten en er staat een agent voor, zodat niemand er een of uit oh. kan. Maar uh, wat bedoel je met dat het erg is, bedoel ik? Ja, dat is nogal duidelijk. Hij gaat huh? natuurlijk alle boeken opeten. Oh,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 Laat me erin! Wat moet dat? Hier komt niemand in of uit, meneer. Ja, maar wat wilt u? Bent u soms een marsmannetje? Ja, mijn naam is Bobbel. En ik moet naar binnen omdat kwil hm. bezig is alle boeken op te eten. Alle zodat hij dan alles ja, weet ja. wat niemand weten kan. Zwam niet. Kijk, agent, hier in de krant staat iets over marsmannetjes. Het, het is Eén daarvan zit hier binnen in de bibliotheek. Het is kwil. Daarom die moeten we naar binnen. Alles wil wat er gebeurt. Is en daarom wil ik zeggen, maar het kan alle erg boeken zijn. Op eet. En, uh, en dan weet niet hij de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 Zoals oplettende luisteraars misschien al vermoeden, had Quil zich op het reservewiel van de oude schicht mee laten rijden. En nu verdween hij doelbewust tussen de stammen... terwijl Tom Pos en heer Bommel een andere kant op gingen. We moeten hem vinden. Ja. Vannacht is de maan vol en dan moet Kweel terug zijn. We kunnen het we toch wel een beetje rustig aandoen. Nee. Oh, ik voel me lang niet goed, zonder slaap of ontbijt, met mijn teergestel. En, en Kweel kan nooit zo vlug hier zijn, met zijn moeilijke voeten. Het zal hem best lukken door alle kennis die hij nu heeft. Ja. Wij hebben het veel lastiger. De politie zit natuurlijk achter ons aan. Oh.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 Hij grijpt met zijn tentakels. Hij wil mij kwaad Nee, het gaat om zijn hoed. Hou die goed vast. Zorg dat hij hem niet krijgt. Terwijl kwil uitzinnig naar voren sprong met uitwaaierende tentakels, deinst heer Bommel angstig achteruit. Maar hij begreep de waarschuwing van Tom Poes. En om zijn handen vrij te hebben, zette hij het vreemdzeurtig hoofddeksel op zijn eigen hoofd. Zo! Sirion oh, Ariem Roes, Saul, Emtal. Syrion Ariem Roes, Saul, Emtal. Sirion Ariem Roes, Saul, Emtal. Hoor, het is toch verbazend wat een heer mag. Wat was dat? Kwil is weg.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 Oh, kal aan, beste vriend. Volgens een uitspraak van de Hoge Raad is verdenking van medeplichtigheid... geen motief om tot arrestatie over te gaan. Okay. Het is hoogstens een beschuldiging... die op grond van ter zake doende vermoedens tot een onderzoek zou kunnen leiden. Nou... Uh... Je herinnert je toch wel uh... de zaak die op 3 maart van het vorige jaar voorkwam? Uh... <laughs> nu dan. Uh... Nee, nee. Uh... Ja, ja. Uh... Indrukken, mannen.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 Dinges. Dat is geen echt hooglichtje. Banaf. Het is napelsgeel. Aangebracht op een bruine achtergrond werkt het als wit. Maar dat is gezichtsbedrog. Deze verfstof is trouwens uh, giftig. Daar no, ja. zegt zwavel bevat. De bereiding is dan ook verboden volgens de Kernheimer-conventie van 72. Wat is giftig? Ik ben giftig en ik zal jou het zwavelzuur door je Kernheimer-vleeslichaam laten vloeien. Oh.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 Krijnkop. Kalm, kalm toch Ik bedoel het goed Ik spreek als wetenschappelijk onderweg. Heer bedoel ik En, en ik heb... Pakt u zich Vert. En dat noemt mijn wetenschap <tie> <tie>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 die hij op de hoofd had. Dat was een zwamhoed. Als het herfst gaat in het bos, en wind door bomen... Pratig dat ik u net traaf, Marquise. Ik zit met een moeilijkheid, en u zult daar zeker begrip voor hebben. De kwestie is... Parbleu! Ik ben doende een Alexandrijn te composeren en verstoord het fijne spinsel. Mm -hmm. Als het herfsten gaat in bos en wind door bomen juicht, dan raken bladeren los en takken zwaaien onbetuigd. <tie> het is uh, vaak.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 Dit gaat waar ratje te ver. Ik laat mijn fijnste gevoelens niet vertreden door een botterik. Verdwijn, voordat ik mijn geduldverlies aan u een tuchtiging toedien. Uh, ik, ik zei alleen maar dat u Alexandrijnmant liep. Ge hebt mijn inspiratie door platte techniek ontzielt. Dat zal u duur te staan komen.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 U voelt zich bedreigd, dat is duidelijk. En daarom zoekt u macht. Maar met een goede begeleiding. Ach nee. Oh, ach nee, dat is de oude symboliekkoek. Allang oh. achterhaald door zweder, sterren en concombre. Met die onzin draagt u bij tot het agrogisch tekort. Oh ja? Ja. Ik wil alleen maar weten hoe Kades macht maakt. Nou, oh, maak een atoombom.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 Als ik uh, isotopescheiding moet, gastifusie bedoel ik. Uh, oh, hoofdpijn. Oh, die hoed moet van mijn hoofd. Oh, oké. Oh. Ik sta juist klaar om te vertrekken. Oh. Schort er iets aan met uw welnemen? Oh, hoofdpijn. Vreselijke hoofdpijn. Met mijn tegenstel. Ik weet alles, maar niet hoe ik mijn muts kwijt kan raken. Oh, wil je me nog even helpen? Na lange trouwe dienst. er maar. Met uw welnemen. Oh, prima. niet. Ja, Losserik is nog erger van de lastige wetenschap. Oh, dat is heel betreurenswaardig. Ik zou losknippen baten? Uh, uran 234 235 en 238 in mijn verhouding. Langzame neutronen in de uranzuil. Het telefoonnummer van de blikslager is 975-608. Uh, wacht erop, op zoektoon. Zo kan ik niet gaan. Oh... Uh.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 Dit is een rustgevend middel. Ja. U kunt... Valerian Met een mengsel van eter en alcohol. Valeriana officinalis. Dat, dat is uit de tijd, geachte ja. heer. Ja. Dit zijn tranky ja. Toedienen naar behoefte. Bel me morgen even op hoe de toestand is. Goedenavond. Tankwiel-ijzers. Terwijl ik eigenlijk een cyclotron nodig heb...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 En nadat hij het doosje grotendeels had leeggegeten... was hij weer zo ver hersteld dat hij om middernacht Joost kon schellen. Wordt het erger? Nee, wat ik nodig heb is een kerncentrale Joost van 400 megawatt. Bestel die, zo gauw mogelijk. Haast mij. Geen valerianium, uranium. Vale, uh, valentie. Uh, de valentievactor bedoel ik. De resultanten van het krachtveld. Zeer wel, heer Olivier.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 Het was, heer Olly, in een invalide voertuigje voortgeduwd door de bediende Joost. 392 uran plus 1 neutron geeft 236. 92 uran geeft 94, 38 plus 140,54 54 xenon plus 2 neutronen. is lelijk ontregels hier. Komt dat zo opeens? Heer Olivier is overspannen, als u mij toestaat.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 Brevend en pratend in zichzelf, heel zonder samenhang. Parbleu. Dat komt ervan wanneer men een Alexandrein vermoord. Een wrak, hè? Ik wist het. Het kon niet goed gaan. Ik wilde mij vertellen hoe de gemeente bestuurd Ach. moet worden. Er zit iets achter. Op deze manier werken de marsmannetjes dus, ontregelen. Ja, ja. Het is een sinistere zaak. Juist.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 Uraan bedoel ik. maar ik, Hé, uh... Pommel. Hey, oh. Wat zit je daar enig? Uh. Met die leuke muts. Enig. Onvergelijkelijk ook wel uniek. Uniek? Ja. Dat is nou precies het woord van vijf letters dat ik voor mijn puzzel moest hebben. Weet jij ook een stad van drie letters in Gotland? Oh ja. Ah, goh, knap van je hoor. Klaar. Weet je dan ook. Het eerste kruiswoordraadsel was al spoedig klaar. Oh. Want heer Olly wist zelfs raad met de moeilijkste opgave. Oh. En omdat het werk zijn hoofdpijn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 De Ingrid's grote strijd is een heel goed filmpje. Ik, ik, rustig... ik wil niet te worden voorgelezen, want er komt er weer meer bij. Oh. Ik wil puzzelen, want dan gaat eruit. En dat is goed voor mijn opgekropt hoofd. Als u begrijpt wat ik bedoel. Echt hey, toch? Hoe kan iemand daar opknappen van een kruiswoordraadsel? Weten is niet opgelassen tegen onbeneld. Want je ziet het, waggel, je vermoeit hem echt te veel. Je moet nu weggaan. Nou hoor. Nee, hoor dit... Het ging net zo enig en nou moet ik weg. Flauw hoor. <tie>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 Ik en Monkel Oor en Tamar Venkel en Berberisch en uh, Mispel Hop en Kermijn... Uh, en en al? Is die er niet bij? Nee. Ik nee. moet hem nodig spreken. Uh, gaat die niet uh, Hipsen? Ispen. Je weet wel, rikken of Trapaan. Hier is niks meer te doen, want de verturfing zit er goed in. al zal wel komen. Hij is een beetje laat omdat hij met zijn syndicaat bezig was. Goed, joel! Ah, daar komt hij al. Als u nu maar even tijd voor me heeft. En als ik hem nu maar duidelijk kan maken wat er aan de hand is. Ga weg. Hm?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 Een geval van cerebrale symbiose met een pilium. Daardoor zijn de lobben aangedaan. Het lijkt me iets voor een skalpel. Skalpel! Skalperen! <laughs> dat, dat, dat is niet oh. direct nodig, uh, collega. U doelt op een trepanatie, maar we kunnen ook trachten... het vreemde lichaam chemisch te abstraheren. Hoe, hoe, hoe! Wees voorzichtig met de hoed, herr dokter Schitzel. Men kan hem licht schaden. Wat de geleerde bedoelde, weet ik niet.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 Schokolade, eine Sahnentorte. Wir machen eine schöne Kassensreihe ein knipsen der Elektrizität aus. Denkt ihr sich morgen gaan wir in eine Mütze untersuchen, die alle Kennis inhaut. Das trifft ein roter Welbehagen. Oh, es befallt mir nicht.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 Kennis zonder doelstelling is eigenlijk niet kennis. Uh, kunt u me volgen? Uh... En wat wil de jonge heer gebruiken? Een flesje kook? Uh, nee, bedankt. Ik, uh, ik moet weer eens gaan. En ik weet genoeg, geloof ik. Hey, wat wilt ge eigenlijk, ventje? Hm? Wat zit ge hier over een reden ontleder te zeuren? Het is hier geen vrolijke inval. Als je hier wil zitten, dan moet je wat gebruiken. Het is toch wat, echt. wat is dat voor een uh, apparaatje dat je daar bij u hebt? Wacht eens even, manneke.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 Ik zal u een steuntje geven. een Beetje overeind, hè? Dan kunnen we makkelijker drinken. De balans moet positief gehouden worden. <slipen> Help! Een indringer! Ga weg! Of ik roep de... papier. Even wachten. Als het lukt is het zo gebeurd. Oh, nee, nee. Ga, ga, ga weg! Ga weg, Engels. Wat, wat, wat is dat? Wat, wat e doe je? Eh, ik zet de redenontleder aan... Was? ...en ik houd die tegen de muts van heer Olly. Kijk, zo. Licht. Luxe.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 En tenslotte liet de leeggelopen muts los... waarna hij slap aan het linkeroor van de leider bleef hangen. O, oh, dank je wel, jonge vriend. Hm? Voor het eerst sinds maanden heb ik geen hoofdpijn meer. Dit avontuur is mooi afgelopen, wat jij... Nu kan ik rustig slapen. Nee, het is helemaal niet afgelopen. Hm? Quil was uitgestuurd om kennis van de huh? bovenaarde te verzamelen. Nee. En als hij niet terugkomt, dan zal er een andere kwil gestuurd worden. Uh. We moeten zorgen dat hij met de juiste kennis teruggaat. Uh, ja. En dat kan, want we hebben zijn hoed. Kom mee, heer Ollie. Oh, Eerst even een nee. Nee. Kijk. Oh. Tom Tompoes liep met de lege muts naar de deur. En omdat hij een eindje open stond, waren zijn woorden in de gang hoorbaar.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 En op het ogenblik dat hij hem in de richting van de spleet duwde... sprong Alexander Pieps van achter een boom tevoorschijn. Vastberaden haalde de assistent de trekker van zijn wapen over. En een dichte wolk spoot de ongelukkige zwam van de voeten. Tom Poes deinste de geschrokken achteruit. Maar ook Pieps verloor plotseling alle zelfvertrouwen. Hij verdedigde zich dan ook niet... toen Tom Poes hem met een sprong wierp en men het wapen uit de handen sloeg. Ow,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 Die geleerde Kweetal is in een gevaar. Met zo'n apparaat blijft ja ganz geen wetenschap over. Zo is het. Daarom zal ik het zuinig bewaren, want je weet nooit hoe het te pas komt. En verder stel ik voor op de gezondheid van Kweetal en Tom Poes te drinken. De geleerden hieven met lange gezichten het glas. Maar omdat het een erg smakelijke maaltijd was, ontdooiden ze al gauw en terwijl buiten de laatste bladeren vielen, werd het binnen een gezellige avond.